8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond. De Radio 1 Sportzomer Denders door tot 11 uur. Schrijft u even de volgende tijd op 21 uur 50. Oftewel de finale van de 4 keer 100 meter vrije slag. Ada Kok is hier en ze is niet de enige. Eerst het NOS Nieuws met Ewart Jong. Burgemeester Boris Johnson van Londen heeft de kritiek van een partijgenoot op de openingsceremonie van de Olympische Spelen betiteld als onzin. Het conservatieve parlementslid Adrian Burley noemde de opening van filmregisseur Danny Boyle in een tweet linkse multiculturele rotzooi. Boyle prees in de ceremonie onder meer de Britse Nationale Gezondheidszorg, NHS... en legde de nadruk op de etnische diversiteit in Groot-Brittannië. Burgemeester Johnson moest niets hebben van de kritiek van Burley. Dezelfde Burley moest vorig jaar zijn functie van staatssecretaris neerleggen... nadat hij op een feest met vrienden in Frankrijk in een nazi-uniform was gefotografeerd. In Rotterdam is het zomercarnaval aan de gang. Vanmiddag was de straatparade een optocht van bijna drie kilometer... met praalwagens en carnavalsgroepen dwars door het centrum. De beveiliging van het zomercarnaval is flink opgeschroefd... vanwege incidenten in het verleden. De Rotterdamse politie controleert bezoekers vooral op wapens. En door preventief fouilleren zijn al drie messen gevonden. Aan het eind van de middag was het volgens de politie gezellig. Geschat wordt dat er bij elkaar zo'n 800.000 mensen... op het zomercarnaval afkomen. Het zomercarnaval wordt dit jaar voor de 28ste keer gehouden. begon in 1984 op kleine schaal... maar is inmiddels uitgegroeid tot een van de drukst bezochte evenementen van Nederland. De Engelse acteur Jeffrey Hughes is overleden. Hij speelde in de comedy Keeping Up Appearances de rol van Anslo. Hughes speelde verder in een groot aantal films en tv-series. Meestal had hij bijrollen. In de jaren negentig was hij te zien in Keeping Up Appearances... dat in Nederland uitgezonden werd als Schone Schijn. In die serie speelt Hughes Onslow... de ordinaire zwager van de snobbistische hoofdrolspeelster Hyacinth Bucket. Verder was Hughes te zien in tv-series... als The Royal Family en Coronation Street. En in 1968 sprak hij in de tekenfilm Yellow Submarine... de stem in van Paul McCartney. 68-jarige Jeffrey Hughes had al enige tijd kanker. Het weer, vooral in de oostelijke helft van het land, buien. In het westen droog met opklaringen. Minimaal vannacht rond 12 graden. Morgen afwisselend zon, stapelwolken en een paar buien. Het wordt gemiddeld een graad of 19. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Gaan we vanavond goud pakken met Marleen, Inge, Ranomi en Femke. En Ada Kok kijkt kritisch mee. Erben en komt langs. En we verwachten een aantal Nederlandse wielrenners. Eerst boze asbest Utrechters. Hier zijn live vanuit Londen Herman van der Zand en Robert Meter. Ja, verschillende mensen uit uh, het Utrechtse Kanaleiland... willen zelf onderzoek laten doen naar uh, het asbest in hun wijk. Een van die mensen is uh, Samira Marou. Goedenavond. Ja, goedenavond. Waarom willen jullie dat doen? Uh, nou, um, het feit is eigenlijk gewoon is dat we nu op het punt staan... dat we zelf informatie willen gaan verzamelen. Uh, we verblijven nu sinds afgelopen maandag uh, in het hotel van de Valk in, ho uh, in Houten. Uh -huh. Uh, en wat we ja, eigenlijk toch wel hebben moeten constateren de afgelopen week, dus ik, uh, ik spreek dan namens alle bewoners uh, hier, die uh, hier uh, verblijven, mm -hmm. is dat er totaal geen regie is op het proces. Uh, Mitros verwijst naar de gemeente Utrecht, de gemeente Utrecht verwijst naar uh, woningbouwvereniging Mitros. Dus uh, ja, er is gewoon totaal geen regie op het geheel. En uh, wat we ook de afgelopen week, uh, elke dag, dagelijks hebben gevraagd aan allerlei instanties, is de vraag uh, kunnen wij inzage hebben in het onderzoeksproces en de voorlopige onderzoeksuitslagen. Uh, en uh, de reden dat wij dat ook vragen is dat wij ons baseren op de wet openbaarheid van... Uh, uh, van bestuur. Mm -hmm. uh, dus bewoners hebben het recht op inzage in, uh, in het onderzoek, in het proces. En weten bijvoorbeeld niet uh, wie het onderzoek uitvoert. Um, even voor uw beeld. Afgelopen woensdag heeft de burgemeester aangegeven dat onderzoeksbureau Search het onderzoek verricht in de woningen. Wij hebben vanochtend zelf gebeld met Search. En de directeur van Search heeft uh, aangegeven dat zij niet betrokken zijn in het onderzoek. Dat zij wel afgelopen zondagnacht een contra-expertise hebben gedaan, maar dat het bureau Sanitas het onderzoek verricht. Nou, zulke feiten bijvoorbeeld, dat weten de bewoners niet. Dus we krijgen onjuiste informatie of we krijgen geen informatie. Hm. Dus vandaar dat de bewoners uh, ja, toch wel in paniek uh, uh, zijn gekomen. Ja, heeft u contact opgenomen met de gemeente Utrecht? Uh, klopt, uh, er is hier een medewerker van de gemeente Utrecht aanwezig en ook een medewerker van, uh, uh, van Mitros, de bewonersvereniging, uh, uh, uh, of de woningbouwvereniging. Maar ook zij kunnen ja, meestal geen antwoord geven op al onze vragen. Uh, ja, dus De antwoorden uh, ja, die komen en niet. Nee, wat, wat is de belangrijkste vraag waar u antwoord op wil hebben? Op dit moment namens alle bewoners is wij willen inzage hebben in het onderzoeksproces. Uh, welke instanties uh, verrichten het onderzoek? Uh, wat is de plan van aanpak? Waar staan we op dit moment? Uh, wat zijn bijvoorbeeld uh, voorlopige onderzoeksuitslagen? Wij krijgen geen inzage, terwijl we dus wel dat recht hebben. Ja, en u wil nu zelf een onderzoek starten? Uh, we willen niet uh, meteen zelf een onderzoek gaan starten. U wilt maar... meer antwoord op de vraag eigenlijk. Dat is, uh, dat is waar het eigenlijk op neerkomt. Precies. En daarom zijn we nu zelf uh, uh, achter allerlei instanties uh, aan om wel de informatie boven water te halen. Ja. En we hebben vandaag ook gevraagd uh, uh, dat we de burgemeester willen uh, uh, spreken. Die is vandaag ook kort gekomen. En we hebben ook gevraagd, van dit werkt zo niet lang. We willen ook graag spreken met de directeur van Mitros. Die is vandaag ook kort gekomen. Hij komt morgenmiddag om twee uur komt hij nog een keer. Kortom, jullie hebben wel in ieder geval iets bereikt... dat jullie in ieder geval gehoord gaan worden. Maar voor alle duidelijkheid, jullie willen niet zelf een onderzoek starten... waar de gemeente ook al mee bezig is. Laat dat duidelijk zijn. Onderzoek naar de asbest, dat laten jullie... Vooralsnog aan de gemeente over. En vooralsnog, de ja. ja, ja vooralsnog. En ja. waar het ons om gaat is dat het uh, onderzoek gewoon onafhankelijk gebeurt. Ja. Uh, nou, U heeft vast in de media kunnen lezen dat Tom Witteman, een asbestdeskundige, ook uh, op onderzoek is uitgegaan. Ik weet dat uh, SP, dat staat ook in de media, uh, dat zij dat onderzoek hebben laten verrichten. En Tom Witteman, de asbestdeskundige, die komt met hele andere uh, ja, onderzoeksresultaten. Ja. Goed, wij hebben natuurlijk ook even met de gemeente gebeld... en die zeggen inderdaad dat er morgen gesproken wordt... en dat uh, uh, over die gesprekken die onder andere de burgemeester heeft gehad vandaag... Uh, met uh, de evacuees, dat er dus uitgebreid uh, met jullie gesproken wordt. En dat daar binnenkort meer duidelijkheid over komt. Dat heeft u zelf ook al gezegd. Ik zou zeggen succes. Ja, dank. Dank u vriendelijk. Oké, okay, dag. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. O oh Saracino, hey. o oh Saracino, hey. Bello guaglione, O oh Saracino, hey. o oh Saracino, hey. Tutte femmene van namora. Hey. Ten i capelli ricci ricci, ook geen briganten zo in faccia. Ognie figuur, lappiccia, siubiera passa. La sigaretta ammocca, la mano in jasacca. E se ne va smaragia zo per tutta la città. O Saracino, o Saracino, vè! me ne fa suspira, na faccia bella nu core buono. e sa fa l'amore e malandrio e tentatore si guarda te fa namora e na bionda sa velena e na bruna se ne muore e veleno calamita viso alle femmine che le fa o saracino o saracino And then if I'm not... Rocco Granata en Bushimi. Ja, die Rocco Granata van Marina natuurlijk. En oh, Saracino. Dit is een kale tune. Wil je hem even inspreken? Blij dat ik er ben met Erben Wennemars. Erben. Goede Goedemiddag, gaat de avond hè? Ja, je, je rubriek is zo vers dat je nog niet eens. Je hebt wel muziek, maar uh, Hans Hoogendoorn nou, nou, heeft ze hem nog niet in kunnen spreken. Nou, dus dat nou, is er wij voor Nou, de nou. muziek is hier in ieder geval prachtig. <coughs> um, je gaat iedere dag een reportage maken. Dit ja. is de eerste keer en daarom zit je hier. Ja. Om je eerste dag ook even te beschrijven als uh, verslaggever. Hm. Hoe was het? Nou, het was een hele drukke dag, maar ik heb wel heel veel gedaan. Ik ben vanochtend, ben ik, uh, ik ben vanmiddag bijna, ben ik bij, bij eventing geweest. Weet je wat eventing De is? De Dat is paardensport, dat oh, is dus dressuur, ja. uh, cross country... Oh ja. En springen. Sorry. Dus drie ja. onderdelen. Uh, maar vandaag was dan het, het onderdeel... Met dezelfde paard moet je dat doen. Met hetzelfde paard, ja. Okay. En daar hebben we een Nederlander, die, die, die, die, Tim Lips. Uh, daar ben ik geweest. Dan heb ik, uh, ik liep zo als verslaggever liep ik nog een beetje de, de atletenruimte in. En dat kon ook maar gewoon daar. Dus ik heb daar nog uh, vlak voor de wedstrijd met Tim Lips gegeten. Koffie gedronken. Succes gewenst. En uh, dat was een hele ontspannen spannende sfeer daar. Maar ja. daar ga ik het vandaag niet over hebben. Ja, je zou vandaag... nou een keer Van Gunzen gaan toch vandaag? Heb ik ook gesproken. En ik heb ook Edward Gal, Gal, Gal, Gal gesproken. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Oh. Maar want ik ga het vandaag hebben over wat anders, want ik ben vandaag, vanochtend, had ik nog even tijd over en toen ben ik naar de Turnal geweest. Ik ben naar de O2 Arena geweest en als je daar binnenkomt, nou, het is weer, wederom een fantastische locatie. Maar toen bij, bij de binnenkomst liep ik daar meteen tegen Herre Zonland aan, dat is de broer van Epke Zonland. En die liep een klein beetje paniekerig rond. Hij had behoorlijk de zenuwen. En ze waren ook in de zenuwen, waren ze een aantal katten al wel vergeten. Dus de helft van, van, van de familie stond, van stond al buiten. Dus ik heb een beetje geassisteerd. Uiteindelijk zijn ze allemaal naar binnen gegaan. En heb ik samen met Herren uh, naar de wedstrijd gekeken. Uh, maar je zag gewoon de paniek. Je zag gewoon dat hij, dat hij echt op was van, van, van, van, van de zenuwen. Uh, ik voelde, de, voelde de, de, de spanning ook. En hij stond echt stijf van de spieren. Uh, ja, Luister maar even mee. Ja, een gespannen dag vandaag. Is het uh, dit is spannender dan eigenlijk de finale? Ja, op een bepaalde manier wel. Hij heeft een soort van negatieve lading. Want je, hij, uh, hij moet die, die kwalificatie doorkomen. Want in de finale moet je echt vlammen. En die finale, uh, ja, die finale bereikt hij normaal gesproken wel. En, maar je kan je niet zoveel voor permitteren. Oh, oh. En dat uh, maakt het gewoon uh, een vervelende dag bijna. Maar heel Nederland kijkt mee, mee over zijn schouders. Hij is, hij is een beetje de, de leider van het Nederlandse, Nederlandse team. Voelt hij ook die druk? Ja, het voelt natuurlijk het is een hele andere, andere positie dan waar hij vier jaar geleden in zat. Toen was hij uh, eigenlijk uh, wat, wat ja, onbevangen en uh, mocht alles. Ja. En nu, uh, dat ligt niet alleen aan uh, wat er buitenaf van, uh, aan invloeden is, maar dat is ook voor, voor hemzelf. Hij uh, is aan zijn stand verplicht bijna om de finale te halen. En dit is momenten moment waarop het moet gebeuren. Dus uh, ja, er zit een stuk lading natuurlijk aan wat, uh, wat hij zal voelen. Jij bent dus zo'n grote boer. Deelt hij alles met jou? Ja, we delen zeker wel, met name als, het ergens, als je ergens zit of als je een keuze moet maken ergens in. Turing je met hem mee? Uh, ja, op een bepaalde manier wel, ja, zeker. Ja. Nou, we, gaan naar, we gaan naar binnen, ja. het gaat beginnen. Dank je wel. Ja, het gaat nu echt beginnen. De atleten lopen binnen. Oh, het is spannend. het hele stadion. Het zit vol en ik zie ik Eppekes, ik, ja, ik zie ik loopt helemaal vooraan. Herre zit naast me, helemaal gespannen, maar ik ben zelf ook behoorlijk gespannen, moet ik eerlijk toegeven. De vriendin van Herre wrijft even over, de rug, over zijn rug heen. Och, och, och. Good luck, Epcke. Oké. Okay. Oh okay, kom op. Kijk, kom op. Kijk! Kijk, kom op, kom op. Vond ik dit vlak jongen. Kijk, kom op hem. Kijk, kom op, Pep! Staan. Yes. Kijk, kijk. Wow. Kijk, kijk. kijk. kijk. kijk. kijk. kijk. kijk. Yes. Wauw. Goed hè? Helemaal goed? Echt? <laughs> ja, heel, ja, bijna helemaal. Hij is het laatste stukje, hij heeft 2-10 neergeleverd. Hij heeft toch uh, iets makkelijker gekozen. 7,5 uitgezwaardig, hier moet een dikke 15 uitkomen. En dat uh, moet goed genoeg zijn voor de finale. Dat kan bijna niet missen. Hè? We wachten wel een cijfer wordt hoor, maar dat uh, kan bijna het, niet mis. van voor of niet? Ja. <laughs> ja. ja. Nee. Het kwam helemaal goed. Uh, Erben, hoe, hoe is het om er zo dicht op te staan? Nou, dat was heel bijzonder. Want uh, ik ben ooit een keer eerder geweest bij een turnwedstrijd. Zat ik er heel ver vanaf. En we zonden nu echt 15 meter van Epke af. Dus uh, dat was heel bijzonder. Je zag, je zag ook echt dat hij ook gespannen was. En je zag ook echt... Ieder foutje wat hij maakte, dat, dat kon je gewoon, gewoon echt voelen. En je kon het zien. En je voelde het heel erg, erg aan, aan, aan herren. Maar je kon het ook gewoon echt zien. Je kon ook zien dat het wel een goede oefening was, maar hij was nog niet perfect. Je zag af en toe dat de grip niet, he niet helemaal goed was. Dat de arm een klein beetje te veel, te veel gebogen was. Zag uh, jij dat ook? Ik kon wel zien dat, dat, dat het niet, he niet helemaal ja, goed uh, ja, was. Maar het ging zo snel. Maar dat viel me toch nog wel mee. Dat als je er heel dichtbij zit, dan kun je toch wel, zien, toch wel het oh. verschil zien. Wat ik wel grappig vond, is. Uh, dat, dat zei ik ook terecht, want dat kwalificeren, dat kwalificeren is eigenlijk veel moeilijker dan, dan zometeen die finale uh, uh, oefening. Ja, die, die oefening is nu maar, hij heeft nu op safe gespeeld, hè? dus hij heeft niet alle vluchtelementen achter elkaar gezet. Dus het is, het is nu een beetje kiezen, het is balanceren. En dat is eigenlijk veel moeilijker voor een sporter dan meteen gewoon vol in vliegen. Dan is alles, alles of niks. Zijn broer staat dan uh, naast uh, de mat en, en uh, de rest van de familie, heeft hij daar oog voor op enig moment? Uh, dat vroeg ik ook nog, ook nog, ook nog aan heren Hij, uh, uh, hij zag wel een klein beetje oog-oog. Beetje Oogcontact. Ik voelde me een beetje, ik denk, ja, soms kijkt hij naar en ziet hij mij nog zitten. En misschien raakt hij dan wel, dan wel een beetje uh, van de leg. Maar dat, hij was helemaal in een kokon En hij deed, hij deed zijn ding. Hij wist precies wat hij, wat hij allemaal moest doen. Maar Herre was, vond, wel, vond het wel heel fijn dat, dat hij zo dichtbij bij kon zitten. Want eigenlijk zat hij ook helemaal boven in het stadion. Maar omdat ik op de perstribune zat, kon hij met mij mee. Want hij zei wel van, ja, ik wil hem wel gewoon graag, ik wil hem wel graag aanmoedigen. En, en hij, hij zei ook wel van, dat, dat, dat, dat hoort Epico ook gewoon tijdens, tijdens de oefening. Hadden ze oogcontact? Meteen daarna zochten ze elkaar op. En dan zag je ook meteen dat Epco ook meteen zijn ervaringen deelde. Dat het ook goed was. En hij wilde ook heel graag meteen die bevestiging hebben van herren Van hé, hey, het is goed. Nou, dat was echt wel een heel, een heel mooi moment om daar gewoon bij te zijn. Zo dichtbij. Die Olympische Spelen zijn echt begonnen. Jij gaat volgens dag iets maken. Wat ja. heb je voor morgen in gedachten? Weet je dat al of ga je dat nog van vandaag af laten hangen? Nou, vanavond? Nee, ik ga, ik ga morgen heb ik in principe heb ik afgesproken met de ouders van Marianne Vos. Die heb ik al eens een keer eerder gevolgd. Uh, daar ben ik bij, bij een thuis, thuis geweest. Ik heb een keer een dag met uh, Marianne Vos uh, gefietst. Uh, en morgen moet het gebeuren voor, voor, voor Marianne. Ik ben heel benieuwd hoe de ouders van Marianne Vos zo'n dag beleven. Dus uh, ik ga morgen op stap met de ouders van Marianne Vos. Zit je in een camper? Nou, dat, dat is ze normaal gesproken wel, maar ik denk dat ze nu. Uh, uh, nu zit ze zeker niet in de camper. Want, want Marianne Vos zit gewoon in, in, het, uh, in het Olympisch dorp bij de Nee, ja, maar ik bedoel die ouders, dacht ik. Uh, dat dat zou best kunnen. Ze reizen, ze reizen overal heen, ja. heen in, in de camper. Ja. Maar ze kunnen de camper niet langs het parcours zetten. Dus ze zitten morgen gewoon keurig op de tribune. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Dank je wel. Ja. Mo morgen meer? Morgen zeker meer. Dus tot morgen. Tot morgen. <laughs>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 Het is vooruit de tijd. Hij 19, ja, 1980. Alweer, oh mensen. Even aan zijn moeder vragen. We gaan naar het voetballen. AZ die lijkt uh, uh, zwaar te worden getroffen in de huidige transferperiode. Veel spelers zijn uh, gewild bij andere clubs. Sommige spelers zijn al vertrokken. Rasmus Elm tekent binnenkort bij CSK aan Moskou. Trainer Gertjan van Beek ziet in Adam Maher de opvolger op de positie van Elm. Zolang wij er niemand bij hebben, denk ik dat Adam op dit moment op die positie het beste team zou kunnen laten functioneren. Denk je wel aan iemand anders op die plek? Nou ja, zodra de, de, de, de, het vertrek van Elm de, de, het aanstaande is, waar ik er vanuit ga dat doorgaat, dan komt er wat geld vrij. En dan zullen we kijken of het mogelijk is om, om iets op te halen. Heb je wel iemand al in je gedachten? Natuurlijk hebben wij mensen ingedacht omdat wij ook uh, lijstjes hebben. Omdat we weten dat er spelers eventueel zouden kunnen vertrekken. Dus je hebt een, uh, een schaduwteam er, uh, erachteraan staan. We een aantal mensen uh, gevolgd zijn het afgelopen jaar of jaren. Ja. Uh, ik ontkom niet aan mij. Een je, ben nog nog boos geworden hè? Heb ik ergens gehoord. Uh, doelde je op de bondscoach? Bert van Marwijk. Ik heb ook in dat stuk, ik ben niet boos geworden, ik heb alleen gezegd dat ik, vind, dat ik het A-collegiaal vind en ik heb geen namen genoemd en dat ga ik ook niet doen. ja, dat, dat is niet zo moeilijk om te raden wie het doelde. Dat is de interpretatie van, van jullie, dat mag. Maar uh, als jij daar staat uh, in een stuk hoort van een speler van jou van, ze komen de afspraken niet na. dan word je een beetje voor een bedrieger uitgemaakt hè. Dat lijkt me toch pijnlijk. Ja, Volgens mij gaat het niet over mij. Dat weet je zeker. Hij heeft mij niet voor bedrieger uitgemaakt. ik lees overal. Ik ben bedrogen. Ja, uh, ik kan er niks mee. Ik, ik zit niet bij gesprekken die, uh, die spelers hebben met de club. Uh, dat zijn zakelijke gesprekken. Ik zit bij gesprekken met spelers waar het gaat over voetbal. En uh, daarin heeft hij mij nog nooit teleurgesteld. Heeft hij mij niet bedrogen en ik hem niet. Dus uh, ik heb een prima relatie met Adam. Zit je dan elke dag te luisteren, te luisteren en naar spelers te vragen van jongens, hoe staat het erbij? Nee. Het is natuurlijk nog steeds geen 1 september. Hè? Het is 31 augustus 00:00 uur. Kan er kan nog van alles gebeuren. Maar een trainer heeft een planning. En uh, maak je die pas na 31 augustus? Nee, ik maak niet een planning. Ik ben nu ook druk aan het plannen. Maar het is wel zo dat we heel goed moeten kijken naar de doelen die we ons stellen. Want die moeten haalbaar zijn, die moet je realistisch zijn. Nou, en, en, en dat betekent dat ook de middelen afgestemd moeten worden op het doel. Nou ja, En de middelen zijn op dit moment uh, voorhanden wat je nu vandaag gezien hebt. Maar ja, dat kan inderdaad over drie weken anders zijn. Geen angst van... Dat ik helemaal weer van vooraf aan moet beginnen met, met, met een ploeg op te bouwen. Ja, maar dat is niet de eerste keer. Dat was het verleden jaar zo, het jaar daarvoor was het ook zo. Is dat wat de charme van jou? Of niet van mij, ik weet niet of het de charme van mij is, want volgens mij zijn er veel meer clubs die, die, daar, die daar last van hebben: Herenveen, Feyenoord, maar uh... in mindere mate PSV. Hey, dus, uh, ach, er zijn veel clubs die weer, uh, ik zal niet zeggen opnieuw moeten beginnen, maar, uh, maar ook alweer uh, de nodige aanpassingen kennen en, uh, en moeten, moeten uh, roeien met de riemen die ze hebben. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Herman van der Zand en Robert Meeder. You see, I'm a poor man's son Can't give her the things that money can buy But I never, never, never make my baby cry And it's alright, but I can't do it out sight Because my heart is true, sister TV Wonder en uh, uptight. Ja, zometeen is in het uh, Aquatic Center in Londen de finale van de 400 meter wisselslag bij de heren. Daarom gaan we iets eerder dan gebruikelijk naar de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. Hier is Emo de Jong. Burgemeester Boris Johnson van Londen heeft de kritiek van een partijgenoot... op de openingsceremonie van de Olympische Spelen als onzin betiteld. Het conservatieve parlementslid Adrian Burley noemde de opening... van filmregisseur Danny Boyle linkse multiculturele rotzooi. Linkser dan de ceremonie van vier jaar geleden in China. Maar burgemeester Johnson moet daar niets van hebben... en zegt ik heb hete tranen van patriotische trots gehuild. De Engelse acteur Jeffrey, Jeffrey Hughes is overleden. Hij is vooral bekend als Onslow uit Keeping Up Appearances. In Nederland uitgezonden als de Schone Schijn. Onslow is daarin de ordinaire zwager van de snobistische Hyacinth Bucket... of Bouquet, zoals ze zelf zei. Verder was Hughes te zien in talloze tv-series... zoals The Royal Family en Coronation Street. De 68-jarige Jeffrey, Jeffrey Hughes had al enige tijd kanker.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 Vanavond staat het uh, zwemmen centraal in ons olympisch programma. Het is tijd om uh, te gaan kijken in het Aquatic Center, het olympische zwembad. Daar zit Bob van der Tak. Bob, uh, zo meteen de 400 meter wisselslagfinale zijn de heren al op uh, het zwembad binnengelopen? Nee, nog niet. Het is nog even wachten op de acht uh, finalisten op uh, dit onderdeel. Maar het uh, kan uh, ieder moment gaan... Gebeuren get ready voor de men's uh, 400 medley finals staat er hier op het scorebord. Ja de toeschouwers zijn er volgens mij wel klaar voor. Maar het gaat natuurlijk om uh, de acht uh, finalisten die uh, deze race gaan zwemmen. Die moeten er ook klaar voor zijn. Die staan ongetwijfeld uh, ook uh, in uh, de starthouding in de catacombe. Het gejuich uh, gaat op vanaf uh, de tribunes en dan... Uh, ...zal het moment toch daar zijn dat in dit prachtige zwembad in Londen... ...de eerste finale gezwommen gaat worden. De 400 meter wisselslag dus bij de mannen. De finalisten worden één voor één voorgesteld. En daar komt inderdaad de eerste. Dat is Yuya Horihata, de Japanner. Hij start zo meteen in baan één. Normaal gesproken niet één van de kanshebbers voor de medailles. Het is natuurlijk vooral een strijd. Dat verwachten we in ieder geval op voorhand. Tussen Michael Phelps en Ryan Lochte. Phelps, de Olympische... Olympisch kampioen van 2004 en 2008. En hij kan de eerste man worden in de zwemgeschiedenis... die op hetzelfde nummer drie keer Olympisch goud pakt. Dat, uh, verschillende pro uh, zwemmers uh, probeerden dat al in het verleden. Kieran Perkins, Alexander Popov, Pieter van den Hogenband en Grant Hackett. Maar het lukte niet wel keer, twee keer uh, een vrouw die dat voor elkaar kreeg. Dawn Fraser... En uh, Christina Egerzeki, maar dat is alweer een tijdje geleden. Phelps kan dus de eerste man worden. Maar dan moet hij dus afrekenen met zijn landgenoot, met Ryan Lochte. Phelps is vol vertrouwen, kent geen angst, ook niet voor Lochte. Hij zei in de aanloop naar de Spelen, ik ben alleen bang voor slangen. En ik geloof niet dat Ryan Lochte een slang is. Mooie uitspraken van Phelps. Die overigens bij de trials een paar weken geleden, vorige maand was dat... in Omaha wel dit nummer verloor van Lochti. Dus hij is wat dat betreft gewaarschuwd voor zover dat nog nodig is. Want Lochti is een klasbak natuurlijk zeker op dit nummer. Hij is de wereldkampioen van 2009 en 2011. De regerend wereldkampioen dus zeer overtuigend vorig jaar in Shanghai. Op het wereldkampioenschap toen had hij meer dan vier Seconde voorsprong. Maar, belangrijk detail, toen was Michael Phelps er niet. Zo makkelijk zal het vandaag niet gaan. Ja, we hebben het over Phelps en over Lochti. Maar de snelste tijd vanmorgen werd gezwommen door iemand anders. Door een 17-jarige. Japanner, de jongste in de finale. Kozuke Hagino. Hij klopte een tijd van 14-01. En hier komt. Uh... Michael Phelps het zwembad binnengelopen en dan kan de race zo meteen gaan beginnen. Ja, hij zwemt in baan 8, dat is natuurlijk heel ongebruikelijk voor Phelps... die meestal tussen de gele lijnen zwemt in baan 4 of baan 5. Maar Phelps was bijna uitgeschakeld vanochtend in de series. Zwom wel heel erg op reserve of kon hij niet beter. Dat zal deze finale moeten uitwijzen wat het geweest is. Voorlopig houden we het er maar op dat hij heel veel op reserve zwom. En dat hij eigenlijk gewoon geluk had dat hij er nog bij is. Want het scheelde niks hoor met Laszlo Tje. De Hongaar die versloeg hij in zijn serie. En uiteindelijk bleek Tje te zijn gesneuveld. Negende tijd uitgeschakeld. Zeer opmerkelijk want die hadden we absoluut in deze finale verwacht. De vijfvoudig Europees kampioen. Nou nu uh, staat iedereen in de starthouding klaar. Op het startblok. En de eerste finale bij dit Olympisch zwemtoernooi in Londen is begonnen. Wat gaat het worden? We gaan kijken in ieder geval naar eerst op die wisselslag 100 meter vlinderslag. En daar moet Phelps winst zien te pakken ten opzichte van Lochti. Phelps is een betere vlinderslagzwemmer dan Lochti. Phelps zal hier ook de 100 en de 200 meter vlinderslag gaan zwemmen. Lochte niet. Het keerpunt van de 50 meter. Wie is daar als eerste? Het is Chad LeClo, de Zuid-Afrikaan in baan 5. Lochte op de tweede plaats. Phelps derde. En dan pakt Phelps voorlopig dus nog zeker geen winst op Lochti. Dat moet dan in die tweede 50 meter vlinderslag gebeuren. Maar voorlopig gaat het goed. Met Locht in baan 3, Die heeft de leiding. En die Leclot die vanmorgen de tweede tijd had. Doet het ook bijzonder goed. En Phelps voorlopig op de derde plaats. De verschillen zijn nu al gemaakt met de rest van het Velp veld. Lochti aan de leiding. Na 100 meter voor Phelps die nu tweede ligt. En Leclo derde. Het verschil tussen de twee Amerikanen. 33 honderdste in het voordeel van Lochti. Die nu op de rugslag misschien nog wel meer winst zou kunnen boeken. Want Lochti is de rugslagspecialist van de twee. Meer dan Phelps. Lochti... Uh... Gaat er hier ook de 200 meter rugslag zwemmen en daar zal Phelps niet aan deelnemen. Leclo zakt wat weg nu. Het gaat echt tussen Phelps en Lochti. Maar Lochti neemt inderdaad afstand. 150 meter. Het verschil zojuist 33 honderdste. Nu is het 1 seconde en 3 tiende. En Phelps heeft voorlopig dus het nakijken. Het is nog vroeg in de race, maar toch... ...is dit al een voor-entscheidung, want Lochti zwemt verder weg bij Phelps. Lochti lijkt nu al onbedreigd op het Olympisch goud af te stevenen, want wat een afstand. En nu op de tweede plaats die Japaner, die Kozuke Hakino, die uitstekend bezig is op die rugslag. 200 meter gehad, halverwege de race. Lochti aan de leiding, tweede de Japaner, Phelps nu al op drie seconden van Lochti. Ja, dat kan hij toch bijna niet meer goedmaken, zou je zeggen, op die tweede 200 meter. Maar we gaan het zien. Lochti nog altijd in een goede stijl. doorzwemmend. Nu op de schoolslag. En Phelps die moet nog knokken. Dat hij uh, een zilver op brons gaat pakken. zometeen, Want Lochti die uh, geeft hier een show weg. Die zijn weergaan niet kent. Lochti is uh, oppermachtig tot nu toe. En dat valt dan toch wel erg tegen. Van Michael Phelps. Dan moeten we misschien nu al wel gaan concluderen. Dat hij vanmorgen echt niet beter kon. En dat hij dus niet, zoals ik net zei, op reserve zwom. De voorsprong is nog steeds daar. En ook de Japanner nog altijd goed in baan 4. En in baan 16 ook Thiago Pereira. De Braziliaan die nu op de tweede plaats ligt. De Japanner derde en Phelps op de vierde plaats. En Phelps uh, gaat hier een smadelijke nederlaag leiden op deze manier. Ongelooflijk. We hadden een spannende strijd verwacht tussen Lochti en Phelps. Maar daar komt het niet van. En Lochti zwemt. Heel hard, zwemt zelfs zo hard dat het wereldrecord misschien wel eraan gaat straks. 300 meter gehad. En uh, het is uh, Lochti die ongelooflijk bezig is. Die ongelooflijk hard aan het zwemmen is in deze finale in Londen. En gaat het wereldrecord dan sneuvelen? Dat is de vraag. Het is uh, Phelps die nog altijd het nakijken heeft. Lochtie. Ver aan de leiding. Het Olympisch goud kan hem niet ontgaan. 50 meter te gaan nog. Hij klokt 3.36.08. Dat is behoorlijk harder dan in Shanghai vorig jaar op het wereldkampioenschap. En gaat dan het wereldrecord eraan. Het publiek op de banken in Londen. Velds is gezien. Hij gaat het podium niet eens halen, denk ik, met deze voortgang. Pereira op de tweede plaats. De Japanner op de derde plaats. En Lochti gaat dat wereldrecord niet zwemmen. Maar gaat wel een hele goede tijd neerzetten. En vooral, hij gaat goud winnen op de Olympische Spelen. Het is 1-0 voor Ryan Lochti. Pereira wordt tweede, Hakino derde. En Phelps tikt aan als vierde en valt buiten het podium. Dat is een grote verrassing. Hij kon dus inderdaad niet harder vanmorgen. Dit is wat er op dit moment in de tank zit. En dat is bij lange na niet genoeg om Ryan Lochte te verslaan. De man uit Florida doet het hier. Hij pakt Olympisch goud op 400 wisselslag. En de manier waarop... Die was bijzonder, bijzonder overtuigend. En een mooie prestatie ook van Thiago Pereira. De Braziliaan, verrassend tweede. En die jonge Japanner, die 17-jarige, die wordt derde uiteindelijk. En dan gaan we nog even de tijden op een rijtje zetten. Lochti die wint dus in 40518. Tweede Pereira in 40886. Derde Hakino in 40894. En Phelps dus op de vierde plaats. 4-0-9, 28. Ja, dat is geen tijd die eigenlijk uh, past bij een zwemmer als Michael Phelps. Maar hij heeft hem wel gezwommen. Hij heeft alles gegeven, maar hij kon niet harder. En Lochti pakt dus zijn eerste gouden medaille. Wordt hij dan de nieuwe zwemkoning in Londen? Het zou zomaar kunnen, want uh, dit belooft niet veel goed voor Phelps... die uh, nog een keer tegen Lochti zal zwemmen op de 200-wisselslag. En het is te hopen voor hem dat de vorm dan wat beter is.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 No, I know. Uit september vorig jaar. Fun was dat. We are young. We worden even terug naar het Zwembad naar Pop van de Tak. De halve finale inmiddels. Vrouwen liggen in het water, 100 meter vlinder. Ja, met onder meer Sarah Sjöström, een zwemster die we ook nog heel veel gaan zien deze week. Want die zwemt een monsterprogramma. Hier ook nog op uh, 50, 100 en 200 vrij. En alle estafettes. Het is nogal wat. Het is de vraag of dat niet te veel is. Schöustruim nu voorlopig op de tweede plaats. Achter de Chinese Ying-lu in deze eerste halve finale. Zometeen Dena Volmer. De favoriete voor het goud, maar Sjöström komt nu naast de Chinese. Sjöström aan de leiding. Zij gaat als eerste aantikken, denk ik, in deze eerste halve finale. Ja hoor, ze houdt het vol. Sarah Sjöström voor Lou En de andere Chinese die wordt derde, dat is Liu Yang Jiao. Ook een goede vlinderslagzwemster. 57-27. De winnende tijd van Sjöström, die uh, moeten we dan onthouden. Maar het is in ieder geval beduidend langzamer dan uh, Dana Vollmer. Vanmorgen zij klokte 56.25, een nieuw Olympisch record. En daarmee uh, deed ze het uh, oude Olympische record van Inge de Bruin uit 2000. sneuvelen Vollmer, dus uh, een belangrijke kans hebben we voor het goud. Haar gaan we zo meteen zien, maar de eerste tijd is in ieder geval neergezet door Sarah Sjöström. We terug naar vanmiddag. De wegwedstrijd voor de wielrenners trok veel bekijks. Ook van een prominente Nederlander. Premier Rutte was erbij en hij zag hoe Alexander Vinokourov het goud pakte. Of kreeg. Dan kun je van over mening verschillen. Premier was gisteren ook in het Olympisch Stadion bij de aftrap van de Spelen. Ja, ik vond de opening gisteren spectaculair. Uh, met een grote knipoog de Engelse geschiedenis. Dat was heel anders dan die perfect geregisseerde Chinese show van vier jaar geleden. Dat was natuurlijk heel anders, maar ik vond het erg mooi. Uh, ik vond het Nederlands fantastisch uitzien. Helemaal trots toen ze het stadion inkwamen. Uh, en ik was uh, hiervoor bij de vier keer 100 meter voor de vrouwen. Nou, dat ging ook heel redelijk. We zijn daar derde geworden en een goede uitgangspositie voor de finale vanavond. Maar ook dat zwembad, de hele sfeer daar. Ja, dat is heel bijzonder om mee te maken. Wat is uw indruk wat betreft de organisatie van de Britten? Kunnen ze het een beetje? Ja, wat ik er tot nu toe van gezien heb, is het allemaal uh, strak georganiseerd. En uh, ja. uh, zit het tribunes vol, zie je weinig boze mensen is volgens mij Londen zelf, voor zover ze niks met de Spelen te maken hebben... massaal naar een hotel ergens buiten Londen getrokken of op vakantie gegaan. Ja. Waardoor ook het verkeer eigenlijk nogal meevalt. Goed, een belangrijke vraag is natuurlijk... want er wordt in Nederland ook gespeeld met het idee... om de Spelen uiteindelijk naar ons land te halen, als u dit ziet... Zou het wat zijn voor Nederland? Moeten we dat willen? Ja, kijk, dat besluit moeten we echt heel goed met elkaar nemen. En dat, dat staat voor 2016. Maar het feit dat we met elkaar gezegd hebben... we gaan die weg op, dat geeft al zoveel energie. Kijk, sport is... Je zag het gisteren ook. Het Nederlandse team komt binnen en het stadion begint te applaudisseren. We zijn een sportland. En dus is het ook logisch dat wij heel serieus kijken... of wij de Spelen gaan organiseren in 2028. Het zou fantastisch zijn als dat kan. Maar echt dat besluit, dat nemen we in 2016. Maar je ziet nu al wat het feit dat we daar heel serieus naar het kijken zijn... wat dat losmaakt in de samenleving. Eh, sport. Eh, niet alleen topsport, maar ook sport voor de grote groepen. Eh, de jongeren die naar, of het nou een trapveldje van Johan Cruijff is... of ik was laatst bij Richard Krajitschek... met inmiddels 85 tennisbaantjes in uh, de buurten waar weinig sport is verder... Uh, Obesitas, te dikke kinderen op die manier, Het groot gewicht bij kinderen bestrijden. Dat kinderen al heel jong omgaan met winst en verlies, dat is zo fantastisch. En dan helpt die hele Olympische gedachte helpt daarbij. U zegt, het maakt veel los in de samenleving, het maakt ook veel kritiek los. De Spelen zijn duur, als we kijken naar de veiligheidsmaatregelen die hier worden genomen, overal bomchecks, daar zijn de Britten erg strikt in. Ja, je haalt ze ook een hoop op de hals. Zeker. Uh, en daar moet je zo'n besluit ook heel goed nemen. En moet je gewoon alle, alle pro's en cons moet je heel goed uh, afwegen. En dat gaan we dus ook doen. Uh, maar ik zie gewoon wat het nu al losmaakt. Dat we überhaupt dat gesprek met elkaar hebben. En kijk nou eens. Het mooiste gebouw van Nederland is... Het overblijfsel van de Olympische Spelen in 1928. Dat prachtige Olympisch Stadion in Amsterdam. Echt uh, een, een, een wereldvoorbeeld om steeds nog steeds een stadion moet bouwen. Zou het prachtig zijn om een openingsceremonie te hebben in het oude Olympisch Stadion? Dan dat gaat die passen, hè, denk ik. Ik ja, denk dat het ja, al een ja, beetje te klein is als je dat gisteren zag. Wat, wat kon erin? 70.000 mensen, geloof ik. Ja. En dat was nog intiem, hè? Dat vond ik zo knap. Ik weet niet of je in het stadion was, maar het viel me op. Helaas, dan. ik was niet uh, een van de gelukkigen. Oké, okay, nee, als, als je in het stadion zat, was het... Toch nog, eh, misschien was het op tv overweldigend, maar had je toch nog het gevoel onderdeel van het hele programma te zijn. Dus dat was, ja ze waren erin geslaagd een sfeer te creëren die heel bijzonder was. Bijdrage was dat van Paul Sanders. Tweede halve finale in het Aquatic Center, de 100 meter vriendenslag, Bob. Ja, met dus Dena Volmer in baan 4 uiteraard. Want de snelste vanmorgen verreweg de snelste met 56-25 dat nieuwe Olympische record. En tot wat voor een tijd is Volmer dan nu in staat. Dat is de vraag. Ze heeft in ieder geval de leiding na. Naar... 50 meter in de tussentijd van 26.082 Tweede is Janet Ottesen uit Denemarken. En uh, verder ook nog in deze race Ellen Gandy uit Groot-Brittannië. En Alicia Koets uit Australië die we straks ook nog gaan zien in de finale van de estafette. Die heeft dan dus al die 100 vlinder in de benen. Dat lijkt me niet slecht voor Nederland. Volmer heeft er nog altijd de voorsprong. Zij gaat onbedreigd op de overwinning af in deze tweede halve finale. En het wereldrecord... Is niet ver af. Gaat dat sneuvelen hier? Dat lukt niet. Nee, het is wel weer een nieuw Olympisch record of niet? Nee, net niet. Er staat hier in beeld 56-36 en dan daarbij Olympisch record. Maar dat is natuurlijk niet goed, want vanmorgen zwom ze 56-25. Maar desalniettemin toch weer een zeer indrukwekkend... Optreden van Dana Volmer, de Amerikaanse die uh, nadrukkelijk haar kandidatuur stelt voor het Olympisch goud. Finale morgenavond. En dan uh, kan ik u nu al mededelen wie er uh, naar de finale gaat: de beste acht Volmer, dus als eerste koets. De Australische als tweede in 56-85. Dat zijn de enige twee vrouwen van de acht finalisten die uh, onder de 57 seconden hebben gezwommen. De andere de, zes dus boven de 57 seconden. Dat zijn Ottesen, Sjeustreum, nog een Amerikaanse Claire Donahue. En dan ook nog een Chinese Ying Lu Ellen Gandy is er ook bij. En Ilaria Bianchi sluit dan de rij. De Italiaanse zij redt het ook nog net. En de grens lag dus uh, zo rond de 58 seconden. Want de eerste die boven de 58 seconden heeft gezwommen. De Chinese Lia Liu Yang Zhao. Die is er dan niet bij. Maar dat is ook meer een specialiste op 200 meter vlinderslag. Dus die kan haar slag misschien nog wel slaan later in dit toernooi. Maar uh, we onthouden dus vooral het optreden hier vandaag. Twee keer zowel in de ochtend als in de avond van Dena Volmer, de favoriete voor goud.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 Van vorig jaar. Somebody that I used to know. We gaan weer naar het Quark Center. Want daar ligt het zwaartepunt vanavond eigenlijk. Het zwemmen. Bob van der Tak, wat staat er nu te gebeuren? De finale van de 400 meter vrije slag. En de acht finalisten zijn inmiddels het water in. Ja, het grote verhaal vandaag, natuurlijk. De eerste de disqualificatie van Taiwan Park. De regerend wereldkampioen en de Olympisch kampioen van vier jaar geleden in Peking. Maar die disqualificatie die werd weer teruggedraaid na een protest van Park. En dus is hij er toch gewoon bij en de favoriet. Hij neemt meteen de leiding na 50 meter. Voor de andere Aziaten in deze finale, Sun Yang, die vorig jaar op het wereldkampioenschap tweede werd achter Park. Soen eigenlijk meer nog de man van de echt lange afstanden. Hij is wereldrecordhouder op de 1500 meter vrije slag. Verbluffend wereldrecord vorig jaar. Toen uh, sneuvelde het uh, oude toptijd van Grant Hackett. Dat was een uh, legendarische race. Maar nu concentreren we op deze race. 100 meter gehad. Park heeft de leiding. 2500ste. Het verschil met uh, Soen Yang en de andere Chinees. Verrassend op de derde plaats voorlopig. Dat is uh, Hao Jun. Dat is uh, de jongste in deze finale met 17 jaar en toch eigenlijk niet verwacht op het podium. Daar zouden we dan eerder misschien nog. Pieter Venderkai verwachten, de Amerikaan met een Nederlandse opa. Vandaar die naam Venderkai of Vanderkai die toch wat Nederlands aandoet. Nog altijd Park Soon-ho. Dat is de volgorde. Het verschil tussen de Koreaan en de Chinees. 1800ste en dus... Uh... Lijkt het zich toch gaan toe te spitsen op een tweestrijd tussen deze twee mannen. Twee Aziaten dus, allebei trainend ook in Australië. Sun Yang bij Dennis Cotterell, de oude trainer van Grant Hackett. En het Taiwan Park traint bij Michael Bowl, ook een bekende Australische zwemtrainer. Daar is het volgende keer punt weer, 200 meter, halverwege de race met andere woorden. In 3200 is het verschil tussen de Koreaan en de Chinees. Park dus nog altijd aan de leiding. In de tussentijd van 1.50.20. 20 dan liggen ze voor op het schema Shanghai, om het maar zo te zeggen. De, op het WK dus, het WK-schema van vorig jaar. Dat uh, gaat tussen deze twee mannen. Want ik denk niet dat een van de andere finalisten nog bij ze in de buurt gaat komen. 250 meter en het verschil nu nog maar 300 En dan zou het wel eens heel erg spannend kunnen worden tussen Park en Soen. Park, een grootheid in Zuid-Korea. De eerste olympisch kampioen in het zwemmen in dat land. En hier achter mij daar zitten toevallig de Koreaanse commentatoren. En die, uh, die uh, tetteren er rustig op los. En die zijn zich natuurlijk een hoedje geschrokken. Net als Park zelf met die disqualificatie. Maar het, uh, hij is nog volop in de race. 100ste het verschil tussen Park en Soen. En het wereldrecordschema is niet veraf hoor. Dat wereldrecord van Paul Biederman, de grote afwezige natuurlijk in deze finale. Verrassend uitgeschakeld vanmorgen in de series... met een zeer teleurstellende 13e plaats. Hem hadden we zeker in deze race verwacht. Hij had er eigenlijk ook bij moeten zijn als regerend Europees kampioen. Maar ja, dan moet je maar harder zwemmen in de series. 350 meter, nog 50 meter te gaan. En Soen heeft het commando overgenomen. Park nu plotseling 19e achter. En wordt het dan goud voor China? Of heeft Park nog een eindspreeks? Nee hoor, het is Sun die verder versnelt op de laatste 50 meter. En Park kan zijn titel niet prolongeren in Londen. Het is goud voor China, voor Sun Yang. En dan moet de 1500 meter nog komen. Hij is nu bij de finish. 3-40-14, geen wereldrecord. Wel een nieuw Olympisch record. En uh, het is uh, de Chinees die de vuist balt. Natuurlijk doet hij dat, want dit is een geweldig succes. Hij verslaat de man die hij toch wel bewondert. Hij verslaat Taiwan Park, die genoegen moet nemen met het zilver in een tijd van 3.1464. En het brons... ...is dan voor Pieter Venderkai. Leuk voor hem, een mooie bronzen medaille voor deze Amerikaan. Zijn tijd 3.16.38. Maar Sun Yang, hij uh, laat duidelijk merken dat hij in grootse vorm is. En dat belooft dan nog wat voor die 1500 meter... ...die uh, volgende week zaterdag gezwommen gaat worden. Park mocht de finale zwemmen, maar hij wint hem dus niet. Nee, volgende uur de vier keer 100 meter vrijbop. Hoe laat exact? Even kijken, dat gaat worden denk ik rond de kwart voor tien Nederlandse tijd. Ja, en dan uh, moet het gaan gebeuren, hè? Die eerste medaille en als het ja. even kan goud natuurlijk. Ja, duidelijk. Goed, kwart voor tien. Over een kleine drie kwartier dus de vier keer 100 meter vrij voor de vrouwen van Nederland. Ja, en dan schuift uh, het komende uur ook Ada Kok vooraan. Die gaat uh, met ons meekijken uh, naar de dames die dus uh, die vier keer 100 meter gaan doen. Tegen de klok van tien dus tot zometeen.